Kleine jonken naar Hongkong. Een luisterspel geschreven door Marianne Colijn. Mi hoon, chap choi, foo yong hai. Mi hoon, choi, foo yong hai. Rijst met kip en kerry, rijst met kip en Chinese garnalen, cola, tonnik, bier. Wat zal ik doen? Wat zal ik nemen? Mihoon, Jack Choi. Of toch maar die rijst met die Chinese garnalen. Of. die lantaarn. Die Chinese lantaarn daar in de vensterbank. Fijne Chinese jonken varen voorbij, langs een feestpaleis aan zee, drie kleine jonken met vierkante zeilen, zeilend naar Hongkong, over de zeven zeeën van Indonesië naar Hongkong, altijd naar Hongkong. Te donker dat stil moet blijven, weggesloten, afgesloten. En ik pas toch weer open. Telkens. Plotseling. Zomaar. Voor Hongkong. Pakoesja, mooi toch? Mooi? Ja, voor Bali, Alleen die mooie lichte plaat waarop een kleine Tessa staat, is misschien wel. Ja. In Zulinde dat ze daar slingert om de evenaar als een gordel van smaag. Java, Sumatra. Sumatra. Dag, wilt u iets bestellen? Uh, ja, uh, <laughs> ja zeker. Maar uh, ik zoek nog. Mihun chap joy foo yong hai. Fu, yong hai. Foo. A foek. Het huis. De waaringens aan de ingang van de oprijlaan. De klapperbomen langs de laan. Grote grasveld voor het huis. Met die bougainville in het midden. Naast ons ondergang mag je daar niet meer lopen, hoor je? Dan komen de slangen. Hoor je me? In het donker komen de slangen. Pas op. De voorgalerij met de palmen. De middengalerij met de grote koele kamers. De achtergalerij. Heel wijd, heel stil. Heel warm. <tus> Maar het doet toch, zo warm altijd, ja. De orchideeëntuin. De bijgebouwen voor de bedienden. De muur van het plantenhuis met de bruidstranen. Grote trossen witte bloesems. Witte tranen. Traan voor afoek. Zo'n Hongkong-Chinees. Een van die ontelbare. Hoe die hier verzeild raakt en waarom. Daar kom je niet achter. Dat weet je nooit. Hij zelf misschien ook niet eens. Hong Kong, Charles. Ja. Eén van de tienduizenden. Heeft u al iets uitgezocht? Ah, uh, foek. Foo Jong hij, geef u dat maar. Prima. De Chinese kitschlandtaren met het feestpaleis aan zee. Het beloofde land aan de horizon, de droom. En die kleine jonken met vierkante zeilen. Altijd onderweg. Onderweg naar de droom. Bakusja, mooi toch? Mooi? Maar ze komen nooit aan, Afuku. zie weer je handen die ze voor me maakten. Kleine bruinhouten bootjes met vierkante zeilen. Ze konden echt varen. Ik liet ze varen in de mandibak. De beste timmerman uit heel Deli. Een meester in zijn vak. Wat zijn ogen zien, maken zijn handen. Dat draakentafeltje van ijzerhout, waar één draak van weg is. Zou die dat misschien. Ja. afhoek Saya, njoja. Bisa baik? Bisa -ba Kan goed maken. Zittend op mijn hurken, kijkend naar Avoek. Kijkend naar zijn magere handen bezig met het stuk ijzerhout dat draak wordt. Vervaarlijk symbool van kracht in Avoeks dunne vingers. Dun is Avoek. Zo dun als een bezemsteel. Zijn kleren fladderen om hem heen. Waarom ben je zo dun, Avouk? genoeg te eten. Heb je geen geld? Waarom eet je dan niet? Zal ik wat voor je halen bij de kokkie? Jana nog niet. Hoeft niet. Kan niet. Jawel, kan wel. Kokkie heeft genoeg. Lekkere rijst. Met sajo en samma. Ik haal het wel. Wat doe je? Wat heb je daar? Eten voor Afoek. Voor Afoek? Waarom? Oh. Hij is zo maar, hij is arm. Hij eet niet genoeg. Arm Afoek, kom nou. Zegt hij dat? Nee, hij zegt niks. Hij wil het niet weten, maar ik weet het zeker. Ik weet het zeker, ik weet het zeker. Niks weet jij, geen wijs nest. Afoek, arm. Laat me niet lachen. Nou, waarom is die dan zo mager? Omdat hij... Stil, nou zeg dan maar niks, dat hoeft het kind nog niet te weten. Nee. Ik wil het wel weten. Als hij niet arm is, wat is er dan met hem? Hij, is, hij, hij, hij maakt iets moois, hij is erg Ja, nou, ja, ja, breng jij hem zijn eten nou. Maar. wat is er dan? Zeg het, zeg het dan. Hij is ziek. Niet waar? Nee. Nee, hij is heel aardig. Ja, ja, hij is niet ziek, niet fijn. Allemaal. Kom. Ja, ja, maar. Ja. Zeg, ja, zeg niet. Zeg, het niet. Afoek, kijk eens. Lekker een rijst met saai, uur, En samba. Leel wordt vol. Kijk dan. Lekker toch, Afoek? Ja, Nonnie. Wat doe dan, Afoek? Eet dan. Zoveel, Nonnie. Zoveel. Kan niet. Straks. Maar je bent zo dun, Afoek. Je moet eten, anders ga je dood. Ben je ziek, Afoek? Je bent toch niet ziek? Nee, niet ziek, non. Die daar. Kijk, kleine boot voor noni. Mooie kleine boot. Bakoes, toch? Bagus, Afoek. Prachtig. Hij heeft zulke mooie zeilen. Helemaal vierkant. De wind blaast erin en dan gaat die varen. Heel ver over zee. Ja, Voek? Waar naartoe? Jij mag het zeggen. Doe dan, Voek, zeg het dan. Waarheen? Hongkong Kong, Lonnie. Hongkong. Hong Kong. Kom je daar vandaan? Ga je daar later weer naar terug, hè, Voek? Opium, ze schuiven allemaal opium de keels Moet je ze zien met die opiumpijpen, kan je rot lachen joh Het komt terug, door het iets kietslantaarntje De stemmen, de schimmen, de schim van Avoek. Deun als een bezemsteel, een levend skelet, een vogelverschrikker Oprijzend uit het donker van het Chinese verblijf, met stokkerig zwaaiende armen op ons toekomend, dreigend met de paraplu. Zijn gezicht toen hij me zag. Zijn gezicht. Die Chinees hè, die jullie op de achtergalerij, die dat brakentafeltje voor jullie maakt. Weet je wat die is? Zou ik het zeggen? Nou, een opiumschuiver. Had je niet gedacht hè. Maar het is echt waar hoor. Daarom is je zo dun. Komt van de opium. Daar gaat hij dood van. Dat zal je zien. Niet waar, niet, niet waar, je ligt. Dat doet hij vroeger niet. Hij hey, is aardig. Hij hey, maakt prachtige dingen. Hij hey, is aardig. Hey, he. Hij schuift prachtig opium. bij. Ze zeggen het, ik heb het gehoord. Ja? Soms wel. Waarom vraag je dat? Zomaar. M maar waarom doen ze het? Om zoveel: om verdriet, om er alleen zijn, om pijn te vergeten, om ongeluk. Waarom vraag je dat? Avouk? Ja, Nonnie. Nee, laat maar. Hoe ver is Hongkong? Ver, Nonnie, ver. Hoeveel dagen met de boot? Weet niet, Nonnie, veel. Wanneer ga je? Waarom zeg je niks? Is je vrouw daar en je kinderen? Ja, Nonnie. Wil je graag terug? Je knikt. Waarom ga je dan niet? Kan niet, Nonnie. Te ver. Veel geld. Dan moet je sparen aan vroeg. Dan moet je... Kijk, Nonnie. Mooie kleine boot voor Nonnie. Bagus, ja. Mooi toch? Toen kwam de moesson Met dagelijks neerstromende regens. Uren en uren. Gordijnen van regen. Overstromingen. Bandjes. Kijk, ze rennen door de regen. Met een hun hoofd. Ze kunnen niet tegen de regen. Kijk daar, Afoek. Met een aan, een sprinkhaan onder een pisomblad. Maar nat wordt hij toch en hij kan er niet tegen. Het komt van de opium. Rennen, Afoek, rennen. Afoek. Ben je nat? Die dat nog niet. Niet veel. Ben je koud? Die dat nog niet. Niet veel. Jawel, je kleren zijn nat in de regens is kort. En Een piezangblad helpt niet. Nat wordt hij toch en hij kan er niet tegen. Het komt van de opium. Om verdriet. Om alleen zijn. Om pijn te vergeten. Afroeg, hier is een parafliu. Een mooie grote jongen. Word je niet meer nat? Die daar nog niet? Nee, nee. Kan niet. Jawel, Afroeg, kan wel. Moet, hoor. Moet. Ik wil het graag. Afroeg, met een jongen. hoe komt die daar aan? Van mij, die heb ik hem gegeven. Hij kan niet tegen de moesel regen. Maar kind, hoe voorzien je Zo'n oude Hongkong-Chinees. Alle kans dat hij meteen gaat verkopen voor. Nou ja, die kerel Shahwee was altijd. Ah, vroeg niet. Hij wil hem eerst niet hebben. Later pas toen ik zei dat ik het graag wilde. Hij was er echt blij mee. Onzin, malligheid. Een blad is toch goed genoeg? Nee, hij is mijn vriend. Gelukkig dat die oud is, die vriend van onze dochter. <laughs> Hé, hey man. Ik weet wat. Hier vlakbij. Daar hebben we hier vlakbij een nieuw huis. In dat uh, in het Chinees verblijf daar. Dan schuiven we die kerels vast opium. We gaan ze aan het schrikken maken. Kun je wat lachen? Kom mee. Ja. ja, jongen, ja jongen, wat uh, doen af... jullie? Waar gaan jullie hey. naartoe? Chinese pesten. Opium scharven kom, peste. kom mee, jongen. Nee, nee. Niet doen. Niet doen. Ja, daar lachen. lachen. Op hun matjes. Sommigen lurkten aan hun opiumpijp, starend met glazige ogen. Ze leken slangenbezweerders bezig met hun slangen. Shhh, mijn knieën. Nee! Nee! Nee! Ze schrok, krabbelde overeind, keek rond, verbijsterd, niet begrijpend, bang. Uit het donker, dun als een bezemsteel, een levend skelet, een verschrikken. Met stokkerig zwaaiende armen kwam hij op ons toe dreigend met de paraplu. Zijn gezicht toen hij me zag, zijn ogen. Oh. Met zijn krachteloze armen tilde hij de pajong boven zijn hoofd. Wankelde even. Sloeg. Nee, nee, niet waar. Nee, niet waar. Nee. Het was een klein tikje. Hij had geen kracht. Maar ik voelde het. De draakentafel die op me viel. Dreunend, bonkend. Ijzerhout. Hij zakte door zijn knieën, hield zich vast aan de wankele trap, keek. De pajong gleed bonkend naar beneden. Ik kon me nergens meer vasthouden. Ik gleed langs alle treden omlaag. Iedereen was weg, alleen de pajong lag er. En alles deed pijn. Wat is er met je? Wat is er gebeurd? Je ziet bont en blauw. Ben je gevallen? Ik wou niet. Ik zei aldoor niet. Niet doen. Het is gemeen, maar ze gingen toch. En ik riep aldoor. Nee, maar ze deden het toch. En toen, toen, toen schreeuwden ze heel hard. En ze bonkte. En, een en dan ze. was ook hier. Ja, drink maar eens. Zo. En, en, en hij wou de paaijong niet meer hebben. Mijn paaijong. Hij gooit hem de trappers... Nee, natuurlijk niet. Nee, niet natuurlijk doen. niet. Natuurlijk niet. Dat zeg je hem toch morgen gewoon, dat begrijpt hij best. He? En dan geef je een pajong terug en dan is alles weer in orde. Dat zul je zien. Afoek? Afoek? Waar is Afoek? De achtergalerij is leeg. Komt hij vandaag niet? Ik zoek aan voek. Dan kun je lang zoeken, kleintje. Komt hij vandaag niet? Nee. En morgen niet. En nooit meer. Hij is de pijp uit. De opiumpijp. Niks aan te doen. Dood als een pier. Zo gaat dat. Niks aan te doen. Waarom huil je nou? Ik huil niet. Ik haal helemaal niet. Kijk maar. De achtergalerij. Heel wijd. Heel stil. Heel leeg. De orchideeëntuin. De muur met de bruidstranen. Grote trossen witte bloesems. Witte tranen. Tranen voor afvoeken. Ik ging zitten onder de Savo boom. Ik haalde niet. Ik keek naar de bruidstranen. En daardoorheen naar de ogen van Afoek. De pajong. Het tikje dreunend als de neervallende drakentafel van ijzerhout. Afoek dun als een bezemsteel. Zich vastklampend aan de wankele trap. Zijn oog. De pajong die hij me achterna gooide. Niks aan te doen. De pijp uit. De opiumpijp. Niks aan te doen. Niks aan te doen, Lafouk? Ik wou het niet. Echt niet. Je hebt me geslagen. en je me de jong achterna gegooid? Die wou je niet meer. Want ik had je verraden, dacht je... Echt was? Dat kan ik je niet meer zeggen. Nooit meer. De kleine jonke stopte ik weg. Heel diep achter in een donkere kast. Bagus, nonni. Bootje voor Nonni. Bootje voor Hongkong. Bagus, toch? Diep weg, alles. Ook het verdriet. Om wat ik toen dacht dat jij als verraad zag. Het andere verraad, het eigenlijke, zag ik later. Ik had gekeken naar wat ik niet had mogen zien. De ontluistering, het uitgeleverd zijn aan de machteloosheid, de verslaving van een mens die mijn vriend was. De klap die je me gaf betekende voor jou het behoud van je waardigheid. De prijs die je betaalde. ...als het afbreken van de draad... ...die voor jou nog leven betekende. Een kleine menselijke verbondenheid. Ik heb het weggestopt afhoek al die jaren... ...want ik wist er geen weg mee. Maar het kwam terug, het dook telkens weer op. De beelden, de schim. Jouw schim. Ik ben al op zoek naar het antwoord. Het is of er een gordijn telkens een stukje verder openschuift... ...zodat er steeds meer aan het licht komt... Schuift het nu helemaal open, dankzij die drie jonken in die kleine kietslantaar. Jouw waarheid, Avouk. De prijs die je betaalde voor het behoud van je menselijke waardigheid. De mijne daarnaast. Ik kijk naar wat ik niet zien mocht. De ontluistering. Het uitgeleverd zijn aan de verslaving. De machteloosheid. En er verandert niets. Jouw waarheid en de mijne. Twee delen van de cirkel die zich sluit. Er verandert niets. Je bent die je was. Mijn vriend. Kleine jonken naar Hongkong. Een luisterspel geschreven door Marianne Colijn. Vrouwenstemmen? Wiedeke van Dort, Clara Overduin, Elsje Scherjon. Afouk, Tan. Mannenstem, Koen Pronk. Jongenstem Gijs Verberne Meisjesstem Mabel Wissensmit Techniek John van Waas Regie, Johan Wolder